5 uur. Het NOS-journaal. Remmel Serré. Overlast door noordwesterstorm en hoogwater. Doodstraf geëist tegen oud-president Mubarak. En NMA staakt onderzoek naar prijsafspraken reisbranche. Het noorden en westen van het land hebben nog steeds veel last van hoogwater. In Groningen en Friesland zijn enkele polders onder water gezet... om kanalen en sloten te ontlasten. De twee noordelijke provincies hebben ook een vaarverbod ingesteld om de verzwakte dijken te beschermen tegen de golfslag. In het noorden worden tot nu toe nergens echte overstromingen gemeld. Dat is wel het geval in Dordrecht waar rivierwater over de kade is gelopen. En ook in Tiel en Arnhem dreigt het water over de kades te stromen. Om wateroverlast in Zwolle te voorkomen is een balgstuw bij kampen opgeblazen. En in de containerhaven van Rotterdam wordt vanwege tonstuimige water tot vanavond 8 uur niet gewerkt.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 Kuipers vult zijn dagen met het doen van onderhoud aan het ruimtestation en met het doen van experimenten. Hij heeft proeven gedaan naar de invloed van gewichtsloosheid op onder meer het immuunsysteem, het hart en de hersenen. De lancering was niet zo spannend, zei Kuipers. We wisten precies wat we moesten doen en hadden er veel voor getraind. Ik denk dat het voor de toeschouwers spannender was. Kuipers blijft nog tot mei in het ISS. De overdrachtsbelasting die mensen betalen bij de aankoop van een huis moet blijvend worden verlaagd.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 Hij pleit er ook voor om huizenbezitters hun hypotheekschuld eerder te laten aflossen. Vertrouwelijke gesprekken tussen advocaat en hun cliënt in de gevangenis worden niet opgenomen. Deze toezegging heeft de dienst justitiële inrichtingen gedaan aan de orde van advocaten.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 Steve McLaren is de nieuwe trainer van FC Twente. De voormalige bondscoach van Engeland tekent een contract voor 2,5 jaar in Enschede. McLaren volgt de ontslagen co adriaanse op. Twente en McLaren waren al een paar dagen met elkaar in gesprek... en kwamen vandaag tot een definitief akkoord. De Engelsman keert terug bij de club die hij in 2010 verliet na het behalen van de landstitel. En Ron Jans vertrekt na dit seizoen als trainer bij voetbalclub Herenveen. De club en de 53-jarige trainer hebben in goed overleg besloten het aflopende contract niet te verlengen.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 ANEB verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg. Er staan een paar files. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo, tussen de Afrit-Rijzen en knooppunt Aselo, 3 kilometer. Er ligt daar olie op de weg, de rechte rijstrook is dicht. De A12 Den Haag richting Utrecht bij Nooddorp 3 kilometer. Door een wagen met pech is daar de rechte rijstrook dicht. En de A50 Arnhem richting Os, voor knooppunt Valburg 4 kilometer.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 Radio 1 Journal. Lucella Carasso. Goedemiddag, zes minuten over vijf. We gaan naar Groningen horen hoe het daar gaat met wateroverlast. We gaan naar Rinkkamer. Rink, er zou een persconferentie zijn of een persverklaring in Groningen over hoe het daar op dit moment is. Wat heb jij gehoord? Uh, nog niet zoveel, want uh, wij zitten hier allemaal te wachten totdat uh, het uh, beleidsteam uh, naar beneden komt. Hier uh, in het gebouw van de brandweer in de stad uh, Groningen. Uh, en er is natuurlijk uh, behoorlijk wat uh, media-aandacht. Uh, maar wij wachten het nog even af. En uh, zodra er wat nieuws is, dan, uh, dan hoor je dat natuurlijk. Prima, rinkkamer. Zometeen dus het nieuws vanuit Groningen. Dan gaan we naar Overijssel. De omwonenden van het Zwarte Meer daar in Overijssel zijn veilig inmiddels. De balligstuw bij Ramspol is vanmiddag namelijk opgeblazen. De ballig Stuul is een opblaasbare dam tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Het opblazen van zo'n stuw is echt een spektakel. Dat zag Tom Meerbeek van RTV Oost. Terwijl de wind ons om de oren waait en de spetters rondvliegen, niet alleen van de regen, maar ook het zwarte water en het Ketelmeer vullen drie hele grote zwarte rubberen ballonnen zich met lucht. En in een uurtje staan ze recht overeind om het water te keren. De balgstoel bij Ramspol staat omhoog en dat moet gezien worden. Vinden ook veel mensen die hun auto parkeren langs de kant van de weg... en een kijkje komen nemen. Ja, mooi ja. Prachtig. We zien het vallen we waren op doorreis. We zagen het. Dus, uh... dus je parkeerde de auto even bij de rest? Even kijken, ja. dit ja. gebeurt niet zo vaak, dus... Uh... Alles eerder gezien? Nee. nee. Je komt... komt hier uit de buurt of niet? Nee, Friesland. Ja, terwijl de tranen over uw wangen wiggelen ja. van de wind. <laughs> van de wind, ja. Of je doet het zo mooi? Nee, maar ik rijd er wel regelmatig langs, dan zien we dat wel. En, nou dan ja, nou we je een keer een kans. Ja, dan denk je van, hoe en, ziet dat er eigenlijk in het echt uit? Inderdaad. Ja. Nou, zo dus. Gek om te zien, hè, van die grote zakken boven het water. Ja, het heeft wel iets apart, Ja. Ik vind het wel eens een mooi stukje techniek. Dag meneer mevrouw. Dag mevrouw. Hou elkaar uh, goed vast hè? <laughs> Wij wel. Ja, dat, dat doen jullie. De armen om elkaar heen geslagen, anders waaien we er vanaf. Doen we al jaren. Ja? Ja, elkaar vasthouden doen we al jaren. Oh, heel goed. <laughs> en nou een extra bijzondere gelegenheid, want ja. mooi om te zien dit. Dit is de tweede keer dat ik dit zie ja. Een aantal jaren geleden was die ook eens dicht. Ja, 2007 hè? Ja, toen, uh, dat zou kunnen ja. Ja, ja bijzonder. En dat ging nog vrij snel ook. Dat gaat wel snel omhoog, ja, hè? Dat viel mij mee. Ja, een uurtje en dan staat hij overeind. Ja, mooi, bijzonder. Ja, een eindje verderop beginnen. Een aantal mensen te lachen, want je wou er bijna af hè, van dit nou, kleine plateau. Ja, inderdaad, ja. Ja, maar u moest toch even gaan kijken? Ja, we hadden vanochtend horen bij het voor de radio dat uh, de balstuur waarschijnlijk omhoog ging. Dus zijn we hier naartoe gereden, maar helaas mochten we niet verder. En de eigenaar of de beheerders hier, die zeiden van nou, het is nog niet zeker of die gaat. En we hoorden voor de radio, in de auto gesprongen, toch even... gaan. Denk je. Okay. En hij is een dagje bij mij. Hij vond het hartstikke leuk om te zien. Dus, uh... Ja, vind je het nog steeds leuk, want je waait ja, bijna weg. Wow. Nee, het gaat wel. <laughs> nou. nou, hou elkaar vast. Dankjewel. De opblaasbare dam dus in Overijssel. Er waren mensen die daar een, een hoop plezier aan hebben beleefd. Later deze uitzending meer over het wateroverlast. Eerst Burma. De oppositiepartij van Aung San Suu Kyi mag meedoen aan de verkiezingen in Burma. Dat is nu officieel bevestigd door de autoriteiten. De oppositieleidster gaf eerder vandaag een interview aan Britse journalisten en daarin waarschuwde ze dat de beweging richting democratie niet onstuitbaar is. I wouldn't say that there are many dangers, but I wouldn't say it's unstoppable either. I think there are obstacles and I think there are some dangers that we have to work uh, look out for. Ik zou niet willen zeggen dat er veel gevaren zijn, maar er zijn zeker nog wel wat obstakels en daar moeten we voor uitkijken, zegt Aung San Suu Kyi. Ze is vooral bezorgd over de medewerking van het militaire regime aan de democratische veranderingen. Mainly, I think I'm concerned about how much support there is in the military for the changes. In the end, that's the most important factor. How far are the military prepared to cooperate? With the is het leger bereid om mee te werken aan een hervormingsproces? Vraagt de oppositieleider zich af. Ze doet ook nog een verzoek aan de internationale gemeenschap. Die moet dit jaar goed bekijken of er nu echt een democratisch proces in gang is gezet. They should look upon this year is a year when we will be able to find out exactly what progress is, has been made towards uh, genuine democratisation. and uh, they should gear their actions. To be in line with how much progress there is or isn't. Eventuele acties moeten daarop worden afgestemd, vindt Aung San Suu Kyi. De verkiezingen staan gepland voor 1 april. Haar partij, de National League for Democracy, zal dan voor het eerst in 20 jaar terugkeren in de politieke arena van Burma. Dan de bezuinigingen hier in Nederland. In 2012 zal het veel over bezuinigingen gaan. Gemeenten moeten zo'n 10% besparen. En wij kijken deze week op wat voor manieren dit gebeurt. Verslaggever Roelpauw is in de gemeente Drimmelen, dat is in West-Brabant. Daar zoeken ze 1,7 miljoen euro om te bezuinigen. Drie passen buiten het gemeentehuis en het is al raak. We lopen op de straat. Hier moeten we zeggen, ja, moeten we die nou drie keer per jaar vegen of twee keer per jaar? Kijk, u ziet hier nou twee bakken staan. Twee prullenbakken, twee prullenbakken. in een uh, plantsoentje. Ja, en wat, wat zeg we... ik? Vier. Ja, vier. Waarvan we gezegd hebben, nou moet dat nou op deze manier, moeten we dan nog vier bakken neerzetten. Dus wij gaan ook op dit soort voorzieningen, zeg maar, gaan we gewoon besparen door een aantal bakken weg te halen. Beste inwoners, ja. moeten wel iets verder lopen. Uitgangspunt bij de bezuinigingen is voor wethouder Jan van Mechelen dat de gemeente moet terugkeren naar haar kerntaken. Op het moment dat we hier de kruising oversteken, steken, dan zien we eigenlijk al de kerktoren... waarvan we moeten zeggen, ja, is dat nou nog een taak van de gemeente om dat te onderhouden, ja of nee? Het afgelopen jaar zijn Van Mechelen en zijn collega's druk bezig geweest... om dat aan de inwoners van de gemeente Drimmelen uit te leggen. We hebben zelfs rond de tafel gesprekken gehad met het maatschappelijk middenveld, met verenigingen... om te kijken of dat er ook nog alternatieven waren ten opzichte van de maatregelen die de gemeente voorgesteld heeft. Zo'n alternatief houdt meestal in dat de burgers zelf de handen uit de mouwen moeten steken... In Hoge Zwaluwe bijvoorbeeld, een van de zes kerkdorpen, moest een hertekampje worden gesloten. De bevolking van Hoge Zwaluwe die zei, nou, wij zijn zo gehecht aan dat hertekampje. Ja. Nou, dat heeft geresulteerd dat de bewoners zelf dat hertekampje in, in onderhoud nemen. En toen heeft de gemeenteraad gezegd, nou, dan bestellen wij nog wat geld beschikbaar voor het voer. We hebben als gemeente geen bemoeienis meer met het hertekampje. Het is blijven bestaan en mm. ja, de inwoners die doen dat zelf. In Ter Heide staan ze voor een wat grotere opgave om het zwembad open te kunnen houden als de gemeenschap in staat is 250 vrijwilligers bij elkaar te krijgen... Ja, dan zou je mogelijk zo'n zwembad toch overeind kunnen houden... zonder een al te grote bijdrage van de gemeente. Er dus zijn die 250 ja. vrijwilligers er al? die actie loopt en ik ben ontzettend benieuwd wat ze dat zullen halen. Hmm. Maar dan weet je ook, je geeft duidelijkheid aan... wat je als gemeente ervoor over hebt of niet ervoor over hebt. En ik denk dat je die duidelijkheid de gemeenschap moet geven... om inderdaad te kunnen kijken, kan je iets overeind houden of iets niet overeind houden. Tijdens de wandeling lopen we ook even binnen bij de bibliotheek... Die moet 125.000 euro inleveren. Daar zijn ze uitgekomen, maar niet zonder een forse aderlating. En als je luistert naar Arlette Koreman van de Biep, dan merk je dat de stemming er op zijn minst een beetje bedrukt is. Wij gaan in ieder geval komend jaar met zelfbediening werken. Op die manier kunnen wij dus personeelskosten ja. besparen. En wie moet eruit? Dus er ik moet, zie gelukkig moet gelukkig nog nee. niemand uit. Maar op termijn maar goed, wel? Op termijn ja. denk ik dat dat zeker gaat ja. gebeuren. Het wordt er volgens mij niet gezelliger op in de bib? Nee, dat denk ik ook niet. Zeker ook omdat we ook nog met zelfserviceuren gaan werken volgend jaar. En dat betekent dat er ook onbemande uren komen in de bibliotheek. Dus dat het personeel niet meer aanwezig is in de bibliotheek. En uh, op het moment dat we echt moeten helpen, dan zijn we er wel. Er zit wel iemand achter te werken. Nee. En mensen kunnen op een noodknop drukken. En... Een noodknop voor een goed boek. <laughs> ja, precies. Dus van die 15 uur gaan we ook nog 6 uur op die manier werken. Dus er blijven straks maar 9 bemande uren over in, uh, in deze bibliotheek. Nou, sterkte ermee. Oh, wacht. Ja, ja, de wethouder ik, wil toch ja, nog even iets kwijt. Ik wil zeggen, het is bij de afweging in de kerntakendiscussie... bij elke post begrotingspost zoals we tegenkomen zijn... Moeten we hem wegdoen of moeten we overeind houden? En dan heeft de gemeenteraad toch besloten... Ja, dan blijft dat nog 75% overeind. Mm -hmm. He, ten opzichte van de 25% bezuiniging. Nog even terug naar Ter Heide. Daar moet de parochie nu zelf opdraaien... voor de verlichting van de monumentale dorpskerk. Dat is 1500 euro, plus nog een beetje. En er is nog een aparte kostenpost voor de, voor de, voor de klok eigenlijk. Ja. Die, is, die, is, die is ongeveer 110 euro... En dat moeten we allemaal zelf gaan betalen. Hier in Terheide krijgen we daarvoor geen, geen, op dit moment geen sponsor, gaat verlichting dus uit. In Wagenberg hebben we wel iemand die dat wil sponsoren en dat betalen we. Als dat niet lukt, met zo'n sponsor... dan kunnen ze altijd nog de gemeente terugpakken. Hiernaast zit een vrij groot parkeerterrein naast de kerken. Ja. Dat is eigenlijk grond van ons. Hmm. De gemeente ja. betaalt daar op dit moment 5 euro per jaar voor. Nou, zo lakker. Hè? Ja. En we willen met de gemeente praten. Inderdaad, nou, of jullie huren dat van een bepaald bedrag. Of wij gaan parkeermeters zetten bijvoorbeeld. Ja, of ja, het. Met gelijk in hun terugbetalen. Ja, ja precies. Ja, ja. Dat is het enige. Ja. Vanwege het wassende water is er ook behoorlijke paniek uitgebroken in de dierenwereld. De reeën en de konijnen zoeken massaal hogere gebieden op. Dat zo. Hoe is het op de weg, Wijnand Zwaan? Weinig paniek volgens mij. Ja, veel files staan er niet door de kerstvakantie. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is nu wel veel vertraging. Voorknopend Azelo staat 5 kilometer stil. Er ligt olie op de weg. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... bij de Alfred Berklaar Rode Reis. Drie kilometer file daar. En de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar staat vier kilometer tussen Strandhorst en Harderwijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Vanuit het Pentagon presenteerde de Amerikaanse president Obama zojuist zijn nieuwe defensieplannen. We hebben de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om vooruit te kijken naar de strijdkracht die wij in de toekomst nodig hebben. Zo zei Obama. We have the opportunity and the responsibility to look ahead to the force that we are going to need in the future. At the same time, we have to renew our economic strength here at home, which is the foundation of our strength around the world. And that our house in order. Tegelijkertijd moeten wij ook onze economie hier versterken... want dat vormt die vormt de fundering van onze kracht in de wereld, zegt Obama. En dat betekent dat wij ook onze financiën op orde moeten brengen. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, hoe gaat dat Amerikaanse defensieapparaat er straks uitzien... als we Obama zo horen? Ja, belangrijk ook wat hij zei is... Uh, we're turning the page of a decade of war. Hey, we slaan de bladzijde om van... 10 jaar oorlog. Dat betekent dus natuurlijk dat er minder troepen nodig zijn. Nou, het allerbelangrijkste nieuwe principe dat heeft aangekondigd is eigenlijk eh, dat Amerika in de toekomst het niet meer nodig vindt om twee grote landoorlogen tegelijkertijd te kunnen vechten. Dat was altijd tot nog toe de regel. Een oorlog in Azië kunnen vechten en dan ook nog een oorlog in Afrika of in Europa te kunnen vechten. Dus het Amerikaanse leger gaat nu naar een one war strategy. Nou, het feit dat je natuurlijk eh, die strategie loslaat en dat ook de oorlogen in Irak en Afghanistan natuurlijk op een einde lopen, betekent dat er veel minder soldaten nodig zijn. Je hebt zo'n 200.000 marioniers, nou daarvan vertrekken er 20.000. Je hebt zo'n 500.000 gewone soldaten, daarvan vertrekken er 30.000. Dat betekent natuurlijk een hele grote bezuiniging. En wat Obama al zei, dat is natuurlijk heel hard nodig want de Amerikanen met de huidige crisis, ze kunnen het gewoon niet meer betalen. Zo'n heel erg groot leger. Dus de komende 10 jaar wordt er 500 miljard dollar wordt er bezuinigd. En als het dan niet goed loopt in de politiek, als er niet nog meer bezuinigingen aankomen, uh, dan komt er nog eens een keer 500 miljard uh, bezuinigingen over 10 jaar aan. En om een ideetje te geven, het Amerikaanse leger geeft ongeveer iets minder dan 500 miljard dollar per jaar uit. Dus dat is uh, wat er aan zit te komen. En zijn er plekken waar ze de aanwezigheid wel gaan vergroten? De, de, de, ja, dat is er zeker. De, de, Obama legt een hele grote nadruk, gaat hij leggen op Azië. En dat is eigenlijk al duidelijk geworden afgelopen tijd. Hij, hij kondigde aan in december dat hij 20.000 militairen onder gaat brengen. Gaat stationeren in, in Australië. En hij zei ook al nu vanmiddag in deze, deze toespraak. zei hij, Deze hele nieuwe strategie gaat daar niks aan veranderen. Dus hij gaat een hele duidelijke nadruk op Azië leggen. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk vanwege de dreiging die uitgaat van China dat zich steeds meer laat gelden, ook op de wereldzeeën. Noord-Korea blijft natuurlijk een, een hele onzekere factor in de regio. Maar misschien eigenlijk wel de belangrijkste opdracht van Obama aan, aan het leger is... ik wil slimmer oorlog gaan voeren, dus meer nadruk op zeg maar, drones... Hè, die onbemande vliegtuigjes die je al ziet opereren in, in Pakistan, in Jemen... Hè, om de terroristen te onderdrukken. De belangrijkste boodschap is, blijf vooral technologisch blijf voor op China... Nou, en te, tegelijkertijd zei hij net: uh, wij moeten onze economie in Amerika versterken. Als ik dit zo hoor, dan uh, zal dat toch wel wat banen gaan kosten, of niet? Want het is wel 500 miljard bezuiniging in tien jaar. Ja, precies. En je ziet ook al de toeleveranciers vanochtend... die roepen ook al moord en brand. Met name vliegtuigproducenten. Boeing heeft nu al direct aangekondigd... dat ze een fabriek hier in de buurt, in Virginia... dat ze een fabriek voor, voor tankvliegtuigen... dat ze die moeten gaan sluiten. Dat dat duizenden banen gaat kosten. En ook Lockheed en Northrop, allemaal vliegtuigproducenten... die zeggen ook dat dit gaat honderdduizenden banen kosten. Het is toch een beetje onterecht, hun, hun, hun bangmakerij. Want juist Obama zegt dat hij slimmer oorlog... Gaan voeren. Het is dus vooral de landmacht die getroffen gaat worden. En de luchtmacht en de marine, die dus die slimme oorlog moeten gaan voeren. Die zullen er waarschijnlijk toch niet heel veel slechter van worden. Dus die toeleveranciers, to to ik denk toch wel dat het zal meevallen. Ja, dit is natuurlijk uh, een, een belangrijk onderwerp, denk ik, in dat laatste jaar voor de eventuele herverkiezing. Hè. De campagne die, die is eigenlijk al helemaal los bij de republikeinen. Straks uh, republikeinse kandidaat tegen Obama. Hoe zal dit, denk je, electoraal vallen wat hij nu doet? Je hoort al wel meteen de eerste twijfel aan de republikeinse kant. Ze zeggen, stel dat het oorlog wordt met Iran. Die spanning die loopt op de afgelopen dagen. En stel dat er problemen komt komen met Noord-Korea. Dan hebben we twee brandhaarden. En dan zit het Amerikaanse leger klem, Terwijl het net een one-war-strategy heeft afgekondigd. Dus er komt ongetwijfeld komt er veel kritiek op. Tegelijkertijd weet Obama ook dat de, de terugtrekking van de troepen uit Irak in december. Dat dat electoraal geweldig goed ligt. Dat hij daar ontzettend goed mee gescoord heeft. Dus hij verwacht toch wel dat deze strategie het goed zal doen. En ook interessant is wat je ziet ook in het republikeinse veld. Je hebt een, een libertijnse kandidaat, zeg maar, Ron Paul. En een van de dingen waar hij het belangrijkste, het beste mee scoort is met zijn non-interventionist policy. Dat hij vindt dat Amerika zich gewoon minder met, met de buitenwereld moet bemoeien en veel troepen moet terugtrekken. Dus ook aan republikeinse kanten bestaat hij toch wel veel sympathie voor deze nieuwe plannen, verwacht ik. Wessel de Jong was dat vanuit Washington. De drie technische universiteiten in Nederland vinden dat studenten sneller moeten afstuderen. Studenten doen nu veel langer over hun studie dan de bedoeling is. En daarom moeten de onderwijsprogramma's worden aangepast. Dat hoorde verslaggever Martijn van der Zanden. 7 zeven tot 7,5 zeven jaar. Zo lang doen technische studenten gemiddeld over hun eigenlijk vijf jaar durende opleiding. Op de TU in Delft hebben ze wel enig idee hoe dat komt. Omdat studenten ook de neiging hebben en gewend zijn om er dingen naast te doen. Een bestuursfunctie of de nu na of dat soort dingen. Maar ja. ze steken ook de hand in eigen boezem. Een docent is enthousiast over zijn vak. Die geeft het het jaar daarna nog een keer. Dan denkt hij, hey, dit doe ik erbij, want dat is hartstikke mooi. Hè? Dat, uh, en dat vinden studenten ook leuk. Het jaar daarop weer. Er komt meer bij, daar gaat eigenlijk nooit iets af. En dat gaan we nu eens een keer even goed tegen het licht houden. Om dat te veranderen zal misschien nog niet meevallen. Want langer over de opleiding doen zit inmiddels redelijk in het systeem. Langzamerhand zijn we hier aan gewend geraakt. De student doet er langer over. De docent weet, die student doet er toch zeven jaar over. Dus dit boek vinden ze ook interessant, zal ik maar zeggen. En de werkgever heeft er zelf in de tijd ook zeven jaar over gedaan. Dus die ziet ook graag terug een afgestudeerde... die er ook zeven jaar over heeft gedaan. Dus zo houden we elkaar vast in een systeem wat te lang duurt. En dat moet dus anders Mede ook vanwege de veranderende arbeidsmarkt en de internationalisering. Het moet sneller. En daarom willen ze in Delft onder andere de studie wat lichter maken. We kunnen gewoon zeggen, luister, we bekijken nog eens goed... wat is de essentie van dit vak, uh, zit dat er goed in... en wat is zeg maar, extra of ballast, dat kan eruit. Maar ook van de studenten wordt wat gevraagd. Het is niet alleen dat je de studie aanpakt... maar het betekent ook dat je de student meer aanvuurt om door te studeren. Dus een hoger bindend studieadvies. Uh, je, moet, je krijgt minder herkansingen, je moet zorgen dat je het in één keer haalt... zodat je doorgaat. En in die combinatie van dingen proberen we dus het in vijf jaar studiewaardig te krijgen. Dat klinkt misschien wel aardig allemaal, maar bij het interstedelijk studentenoverleg, het ISO, hebben ze toch wel wat vragen. Is er dan nog steeds sprake van dezelfde moeilijkheidsgraad? Dat is een vraagteken die ik mezelf wel stel en de studenten hier in Delft ook. En daar moet gewoon kritisch naar gekeken worden of dat inderdaad het geval is. Blijft de kwaliteit hoogstaand, ondanks het feit dat studenten sneller moeten gaan studeren en het lesprogramma aangepast wordt om dat voor elkaar te krijgen? Ja, dat is de vraag die nu voor ligt. Daar komt bij dat het ISO ook denkt dat het een en ander nu wordt ingevoerd vanwege de langstudeerdersboete, die vanaf september... En wordt ingevoerd? Wij zijn echt van mening dat uh, die perverse prikkel die de langstudieswet, die 3000 euro boete per student voor zowel student als universiteit met zich meebrengt... Uh, dit proces teweeggebracht heeft. En nogmaals, de kwaliteit lijkt daarmee toch op de tocht te komen te staan. En daar zijn we erg bezorgd over. Dat is niet aan de orde. Voor ons is kwaliteit heilig. De TU Delft staat voor kwaliteit. Studenten die hier komen, die hebben een hartstikke moeilijke opleiding. Dat is nu zo. En als we deze hele onderwijsverandering hebben gehad, is dat nog steeds zo. Je, kunt, je hebt hier, als je dit diploma hier hebt, dan heb je echt iets in je zak. Dat papiertje blijft evenveel waard. Nou, superveel, ja. Paul Reumann was dat, lid van het College van Bestuur van de TU in Delft. Dan gaan we terug naar het hoge water. Er zijn nog steeds zorgen op verschillende plekken in het land. In het zuidwesten van het land vallen de problemen mee. Al staan wel kleine delen van Dordrecht blank. In het noorden is de overlast groter. Over de situatie in de provincie Groningen is een persconferentie aan de gang. Die wordt gevolgd door verslaggever Rink Kamer. Rink, wat is de laatste stand van zaken die daar is gegeven? Nou, Eigenlijk ook wel een geruststellende stand van zaken... Huzella, want, uh, de burgemeester, burgemeester Rewikkel, die voorzitter is van het, het crisisteam... Uh, heeft uh, gezegd dat met name de situatie bij de dijk in Tolbert... waar we de hele dag al over berichten... dat die situatie wat minder gespannen is. Hij zei letterlijk dat de kans op een dijkdoorbraak um, is, uh, is minder groot geworden. Of uh, dat het water er overheen gaat. Want dat was op een gegeven moment ook het verhaal deze dag. Ook die kans is uh, steeds minder geworden. Dus daar neemt de druk wat af. Um, Opmerkelijk genoeg is wel dat hij zojuist vertelde dat hij wel militaire bijstand heeft gevraagd en die aanvraag is ook gehonoreerd. En in dat gebied. Leek Tolbert. Um, zijn nu 50 militairen actief. Met uh, tien uh, viertonners, zoals hij uh, die vrachtwagens uh, noemde. Uh, die rijden er al rond, die helpen de waterschappen. Bijvoorbeeld met het vervoer van, uh, van zandzakken. En achterhand zijn nog uh, twee rubberboten, twee militaire zieke auto's, want die zijn namelijk vierwiel aangedreven en uh, twee terreinwagens. Um, en wat hij ook vertelde is dat de blik van het crisisteam uh, wat noordelijker gaat... richting het uh, Lauwersmeergebied. Het lijkt erop alsof dat de problemen daar uh, wat uh, aan het toenemen zijn. Nog steeds niet heel erg kritiek. Maar er ligt daar al sinds gisteravond, sinds vannacht, een, een, een nooddijk... om de provinciale weg daar vrij te houden. Er wordt nu ook gewerkt aan een nooddijkje bij uh, het militaire oefenterrein heb ik je om half vijf ook al iets over verteld. Daar schijnt uh, duur apparatuur in de grond te zitten. En daar was Defensie een beetje bang voor. Um, daar wordt ook uh, extra scherp naar gekeken. Zo scherp dat ze vanavond om uh, acht uur... hier uh, in de stad Groningen bij de brandweer... waar het crisiscentrum is uh, gevestigd... weer bij elkaar gaan komen om met name ook... Uh, dat gebied, het Lauwersmeergebied, uh, extra goed te bespreken. En te kijken hoe de situatie daar is. Ja, vanavond uh, worden nog harde windstoten verwacht. Ook in het noorden. Dat is iets waar ze ja. mogelijk dus nog last van kunnen krijgen. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Hij, uh, de burgemeester vertelde wel dat de situatie... Er wordt natuurlijk veel vergeleken met 1998. Toen, uh, 98, toen we hier in het noorden ook heel veel wateroverlast hebben gehad. Hij zei, de situatie is wel duidelijk anders. We hebben veel meer gebieden waar we het water kunnen bergen. Die, die, die weilanden die uh, omdijkt zijn, dat gebeurt dus ook uh, volop nu hier uh, in het noorden. Heel veel weilanden worden gecontroleerd, onder water uh, gezet. En dat, uh, dat schijnt uh, echt te helpen. Renkamer was dat vanuit Groningen het laatste nieuws over uh, wateroverlast daar. Na half zes, dan gaan we praten over de biesbos. Tot zo. Een idee voor iedereen die 500 euro spaargeld wil winnen.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 Rijkswaterstaat heeft vier noodpompen naar Groningen en Friesland gebracht. Ze worden ingezet om het overtollige weg te pompen. De twee provincies hebben al enkele polders onder water gezet om kanalen en sloten te ontlasten. En om de kwetsbare dijken te ontzien, hebben ze een vaarverbod ingesteld. In het noorden zijn tot nu toe geen echte overstromingen gemeld. Dordrecht heeft minder geluk, daar stroomt rivierwater over de kade. En ook in Tiel en Arnhem zijn uit voorzorg geparkeerde auto's van de kades gehaald. De Egyptische openbare aanklager heeft tegen oud-president Mubarak de doodstraf geëist. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het doden van meer dan 800 demonstranten tijdens de opstand tegen zijn bewind. Het is volgens de aanklager niet zeker dat Mubarak het bevel gaf om op demonstranten te schieten, maar hij had het wel kunnen tegenhouden. Toem vraagt daarom de maximale straf dood door ophanging. En het gaat goed met astronaut André Kuipers. Hij is nu bijna twee weken in het internationale ruimtestation ISS... en al goed gewend aan het gewichtsloze bestaan, vertelde hij de NOS. Hij heeft proeven gedaan naar de invloed van gewichtloosheid... op onder meer het immuunsysteem, het hart en de hersenen. Kuipers blijft nog tot mei in het ISS. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Ja, het zwaartepunt van de storm is dan wel voorbij, maar dat betekent niet dat het overal meteen rustig weer is. Want er trekken nog steeds een aantal buienlijnen over het midden van het land in zuidelijke richting. En dat gaat gewoon gepaard met zware windstoten en soms ook onweer. En ook langs de kust waait het nog steeds windkracht 8 tot 9 en daarbij komen ook zeer zware windstoten voor. De hoeveelheden neerslag, die vallen dan wel weer mee, gaan voorlopig geen grote hoeveelheden komen. En vannacht hebben we vooral aan de kust nog veel wind met zware windstoten. Landinwaarts gaat de wind geleidelijk afnemen. Het koelt af naar graad of vijf. En morgen wordt het dan een rustige dag. Met een matige tot vrijkrachtige noordwestelijke wind en veel zon. En af en toe kan er een bui vallen. In het weekend blijft het zacht, maar wel wisselvallig met regelmatig buien, maar ook zon. ANRB Verkeersinformatie. Er staan twaalf files, een paar daarvan vallen op. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo, tussen de afrit en knooppunt Azelo, 5 kilometer. Er ligt daar olie op de weg, de rechter rijstrook is dicht. a 13 van Rotterdam naar Den Haag, voor de afrit Berkel rode Roderijs, 3 kilometer. Is daar een aanrijding geweest, de linker rijstrook is nog even dicht. Loopt daar dan ook vast op de A20, vooral vanuit Gouda. Er staat voor knooppunt Kleinpolderplein, 5 kilometer. In de 28 van Amersfoort naar Zwolle. De weg is tijdelijk dicht tussen Strandhorst en Harderwijk door een ongeluk. Er staat file tussen Strandhorst en Harderwijk 5 kilometer. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Vanaf vanavond. Wie is de mol? Spanning, sabotage en avontuur op IJsland. Een nieuwe serie.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 tegen zware windstoten en dat ook nog in combinatie met hoog water. De afgelopen dagen regende het schademeldingen bij de verzekeraars. En het is niet altijd duidelijk of verzekerden die schade vergoed krijgen. Richard Wording is de algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de schade tot nu toe? Nou, tot nu toe uh, hebben wij berekend, we hebben daar modellen voor, dat die uitkomt uh, op zo'n 5 miljoen, dat was tot gisteren. En als we nou kijken naar de windintensiteit uh, van vandaag, dan uh, is onze voorzichtige inschatting dat die zeker nog gaat verdubbelen. Dus dan komt die wel op zo'n 10 miljoen uit. Want wat zit er in dat model, de, de windsnelheid dan? Ja, daar worden windsnelheden, richtingen in bepaald. Uh, dat hangt er natuurlijk vanaf waar die precies gemeten wordt, is de bebouwing dicht of niet. En zo kom je dan uiteindelijk tot uh, ja, statistisch zeg maar onderbouwd uh, model. En klopt dat meestal ook achteraf? Dat klopt uh, behoorlijk goed, ja. Ja. En uit welke delen van het land komen nu vooral de meldingen? Is dat uit het noorden? Uh, mijn beeld is dat dat vooral uit de drie noordelijke provincies uh, is, ja. En als die dijk bij Tolbert nu toch doorbreekt, hè, het ziet er nu goed uit... maar is, is dan duidelijk uh, wie die waterschade gaat betalen? Nou, als je kijkt naar de waterschade, dan kun je in zijn algemeenheid zeggen dat uh, schade door regenwater uh, via het dak en de gevel in huizen, dat dat doorgaans verzekerd is via je inboedel- en opstalverzekering, wat niet gedekt is is overstroming via de zee, rivieren of via dijkdoorbraken. En daar kan je ook niet tegen verzekeren als je zou willen? Nee, dat is in Nederland niet mogelijk. Nee. Nee. En als je het hebt over regenwater... dan hangt het ook wel een klein beetje af van wat voor verzekering je hebt? Of zit dat bij iedere inboedelverzekering? Nee hoor, in, de, in, de normale, in de gangbare uh, inboedel- en opstalverzekeringen is dat uh, gewoon gedekt. Dus dan is regenwater via dak en gevel gewoon gedekt. Ja. Ja, en, en de, de overheid, uh, dekt die dan nog wel in veel gevallen... Uh, bijvoorbeeld de gevolgen van zo'n Doorbraak. Nou, er is een wettelijke regeling die uh, de overheid de mogelijkheid biedt om een tegemoetkoming te geven bij uh, dit soort grote uh, rampen, uh, als die zich echt voltrekken. Uh, overigens is het zo dat wij in de negentiger jaren en ook nog in de afgelopen periode met de overheid om tafel hebben gezeten om te kijken of we een model konden maken om dit soort van waterschade ook te verzekeren. Uh, in eerste instantie heeft de Raad van State gezegd van dat is een publieke uh, verantwoordelijkheid, dat doen we niet. En in de afgelopen jaren hebben we het opnieuw geprobeerd. En heeft de overheid gezegd van ja, wij vinden toch dat zo'n structurele lastenverzwaring... Hè, want je zult wel een verplichte verzekering moeten maken, eigenlijk niet verstandig is. Ja, als je naar de situatie van nu kijkt, dan ja, vinden we toch alweer een gemiste kans... dat we niet tot zo'n soort verzekering zijn gekomen. Dan hebben we het nu over het regenwater. En als er nou een boom op je auto valt, hoe zit het dan? Nou, dat hangt ook weer van je verzekering af. Als je alleen een WA-verzekering hebt, dan is het alleen maar voor schade die je zelf toebrengt aan anderen. Dus dan is het niet verzekerd. Maar als je bijvoorbeeld een Oris-verzekering of een beperkt casco-verzekering hebt... dan heb je ook je voertuig zelf verzekerd. En dan, heb je, dan zijn dit soort schades ook gewoon gedekt. En de, en de dakpannen die van je huis af kunnen waaien? Ook dan zijn die gedekt op zo'n casco of beperkt casco uh, verzekering. Goed, Richard Wording, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Dank voor de tussenstand en de uitleg. Graag gedaan. Dag. Dan nou gaan we naar de Biesbos, want die hoge waterstand in Nederland... heeft ook gevolgen voor het dierenrijk. Dat zie je daar bij de Biesbos. Sommige delen van het nationale park staan voor het eerst in 17 jaar onder water. Thomas van der Es van Staatsbosbeheer, goedemiddag. Goedemiddag. En wat voor gezicht geeft dat, wat voor beeld geeft dat van de Biesbos? Ja, bijzonder natuurlijk. Uh, vooral ook uh, ja, de kracht van die factoren waar je geen invloed op hebt. Hè? Wind, regen, uh, hoge, uh, hogere afvoeren vanaf de rivier... Heel veel van die grinden die eigenlijk het hele jaar door droog staan... en de afgelopen jaar ook in de winter, die zijn gewoon helemaal overspoeld met water. En hebben de dieren daar veel last van? ja, sommige soorten die, die zijn wel bestand tegen water. Biesbos is natuurlijk een heel waterrijk natuurgebied. Maar bijvoorbeeld ja, beesten die dicht bij de grond leven, kleine zoogdieren... ja, dan komt dit water wel heel onverwacht en snel. En voor die beesten is het dan vaak ook fataal. Ja, aan welke dieren moet je dan denken? Nou ja, soorten als uh, vossen, mollen en natuurlijk verschillende muisachtige. En kijk, de wat grotere zoogdieren zoals reewild, uh, die kunnen in de regel wel vrij goed zwemmen. Die kunnen zelfs uh, brede rivieren oversteken. Maar ja, nu staan er wel heel veel gebieden onder water. Dus uh, het is maar net uh, de vraag welke reeën op de goede plek zitten om hoge stukken te bereiken. Ja, want heeft u al dieren zien, zien drijven? Om het maar even zo uh, plastisch te vragen. Nee, nee, nee, nee. Wat je wel ziet is inderdaad hoge aantallen reën op kaders in Polderland die, uh, die het wel op tijd uh, ja, gevonden hebben. En zi zitten er ook voor de Biesbos voordelen aan dat dit nu gebeurt? Nou ja, dit is eigenlijk typisch Biesbos. Uh, zo is het gebied ook ontstaan in 1421 door een stormvloed. En ja, al dat water in, in polders, dat is voor de dynamiek heel erg goed. Het brengt uh, voedsel op plaatsen waar het anders niet kan komen. Het zorgt voor uh, ja, heel veel uh, voederzeergebied voor watervogels, maar ook heel veel voedsel voor, uh, voor roofvogels bijvoorbeeld in deze tijd. Want uh, bijvoorbeeld die muizen en mollen die aanspoelen, dat is weer voedsel voor torenvalken, buizen, de haveken, spervers. Ja, en bent u er dan nu zelf ook drukker mee dan anders om te kijken wat er allemaal gebeurt om dat in kaart te brengen en misschien een ja. dier te redden? Kijk, uh, dit maakt je natuurlijk zo weinig mee dat het sowieso een spectaculair gezicht is om uh, dat eens te zien. En zeker ook uh, de reactie van diersoorten daarop uh, te ervaren. Dus wat dat betreft ben je gewoon de hele dag buiten. Nou, wat is het mooiste wat u heeft gezien vandaag? Nou ja, diverse bevers onder andere. Want uh, de burchten van uh, bevers die staan aan de rand van het water of half in het water. Maar die zijn nu uh, volledig overspoeld. En ja, dan zie je bevers die gaan zoeken naar een, een, een slaapplaats voor overdag. Dus dan liggen ze opeens op een stronk in het water te slapen in plaats van in hun burcht. Ja, dus dat is een mooi gezicht. En uh, u kunt dit zien. Kunnen er ook dagjes mensen bij die dit graag uh. willen zien? Nou, we hebben best wel uh, wat nieuwe gebieden erbij gekregen, ook vanaf de Vaste Wal. Dus je hoeft niet per se met een boot het gebied in. Bijvoorbeeld is de Noordwaarts ingericht voor ruimte voor de rivier. En daar kan je gewoon openbaar komen. En daar is het ook uh, ja, het geweld eigenlijk van, uh, van de natuur nu uh, van dichtbij uh, te beleven. Thomas van der Es van Staatsbosbeheer, dank u wel. En een goede middag. Dan gaan wij naar Tolbert, daar hebben we het al eerder over gehad. De dijk bij Tolbert, vanochtend was het kritiek. De dijk heeft het tot nu toe gehouden, het gevaar lijkt een beetje geweken. De problemen die daar zijn, die worden mede veroorzaakt... door de situatie bij het Lauwersmeer. Daar kan het water door de hoge stand van de Waddenzee niet wegvloeien. Arike Thompson is secretaris-directeur van waterschap Noorderzeilvest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Tolbert hè, ligt toch al gauw 25 kilometer bij het Lauwersmeer vandaan. Kunt u eens uitleggen wat het verband is uh, tussen de problemen bij Tolbert en het meer? Uh, ja, het water wat uh, in de provincie uh, Drenthe, het noorden van Drenthe valt... en in de provincie Groningen valt... dat uh, wordt afgevoerd eigenlijk in één groot watersysteem van het Drentse plateau... ...naar het Blauwersmeer. Dus al het water wat in dat gebied valt, dat moet eigenlijk langs uh, Tolbert naar het Blauwersmeer toe. Als de situatie in, uh, op de Waddenzee zo is dat wij niet kunnen lozen... ...dan betekent het dat het water eigenlijk zich in dat hele systeem langzamerhand gaat, uh, gaat opzetten naar een steeds hoger wordend pijl. En waarom lukt het niet uh, te lozen in de Waddenzee? Uh, wij kunnen alleen maar lozen onder vrij verval. En dat betekent dat wij alleen kunnen lozen op de Waddenzee... als het water in de Waddenzee lager is dan het water in het Lauwersmeer. Uh, op dit moment is het zo dat uh, de, het, de app uh, dat die hoger is. De waterstand van de app is hoger dan uh, het water in de Lauwerszee. Dus wij kunnen simpelweg niet het water kwijt in de Waddenzee. Nee, heeft, dat de, de, ja, heeft de dat... noordwestenwind daar dan ook nog mee, uh, mee te maken? Dat, die maakt het probleem alleen maar erger. We zouden sowieso niet kunnen lozen vanwege de hoge, vanwege het hoge app. Maar uh, de, door de noordwester storm op de Noordzee wordt het water ook tegen de dijk aangeblazen en is de situatie eigenlijk alleen nog maar slechter geworden. Ja, en dan heeft dat gevolgen uh, voor Tolbert dus. Uh, maar ik keek even op de kaart. En tussen het Lauwersmeer en Tolbert liggen ook nog andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld Grijpskerk. Is daar dan een soort gelijke dreiging als in Tolbert? Loopt het daar dan ook vast? Uh, nee, nou, je ziet wel dat het uh, in zijn totaliteitensysteem natuurlijk zich steeds verder en verder vult. Maar water dat stroomt uh, naar de plaatsen waar het het laagst is. En eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen dat uh, daar waar het bij Tolbert overstroomt, dat dat nou net het gebied is wat het uh, laagst gelegen is en uh, waar. Dus het eerst de water over de dijk stroomt. Ja, er liggen wel plannen om bij Lauwers Oog een gemaal te bouwen. Daar is ook regelmatig over gesproken. Had dat nou een gemaal dit probleem kunnen voorkomen? Dan hadden we zeker, uh, dan hadden we zeker in een veel minder penibele situatie gezeten. Want dan hadden we gewoon kunnen gaan malen. En uh, door continu te malen neem je eigenlijk uh, de druk van het systeem ook continu af. Dus dan hadden we echt nu een uh, veel minder uh, hoge waterstand uh, gehad in het hele systeem. En waarom is dat gemaal er niet gekomen? Omdat uh, de berekeningen hebben uitgewezen dat uh, wij eigenlijk over zo'n tien jaar dat gemaal pas echt nodig hebben. Wij hebben eerst andere maatregelen genomen. En dat is dat wij uh, ten zuidwesten van de stad Groningen, een enorme waterberging gebouwd hebben en aan het bouwen zijn. Die is nu ook al ingezet en dat zou de eerste druk uh, moeten wegnemen. En wij hebben dus eigenlijk nog tijd uh, volgens berekeningen... om dat gemaal in de toekomst te kunnen gaan bouwen. En worden die berekeningen nu door de realiteit van vandaag ingehaald? Nee, dat wordt, uh, die berekeningen worden niet ingehaald... want je hebt altijd natuurlijk uh, situaties die extremer zijn dan gemiddeld. Dit is een situatie die extremer is dan gemiddeld. Dat betekent niet dat we nu... Uh, uh, zouden moeten afwijken. Het uh, toont wel aan hoe gemakkelijk het zou zijn om een gemaal te hebben. Het toont nou niet direct aan dat we dat gemaal ook nu op dit moment nodig zouden moeten nou, hebben. Is dat dan een geldkwestie, dat dat niet nu, nu wordt gebouwd, dat gemaal? Ja, dat is dat is onder andere een geldkwestie. We zijn uh, op dit moment een uh, wat wij noemen een business case aan het doen. Dus een soort haalbaarheidsstudie. Uh, hoe noodzakelijk het is uh, om dat gemaal aan te leggen. En, en hoe snel we daarmee uh, zouden moeten beginnen. Maar geld is natuurlijk zeker een, uh, van grote betekenis. Omdat je niet een gemaal wil aanleggen als dat nog niet strikt noodzakelijk is. Want... De burger betaalt daarvoor. En die wil natuurlijk niet dat er voor niks dingen aangelegd worden. Dus dat, dat is echt een, daar ligt een, een, een goed doordacht besluit, ligt daar ten, ten, aan ten grondslag. Nou, laten we hopen dat het dan nu in ieder geval goed afloopt daar rond het Lauwersmeer. En dat er snel water geloosd kan worden in de Waddenzee. Ja. Arike Thompson, secretaris-directeur van Waterschap Noorder Zelfest. Dank u wel. Zo schakelen wij met Groningen. Verslaggever Rienkamer vertelt u uh, over de rest van het gebied... hoe het daar is. Wijnand Zwaan vertelt ons hoe het op de weg is, Wijnand. Over het algemeen uh, niet zo druk. Maar er zijn toch een paar buien overgetrokken... en die uh, zorgen toch voor 15 files uh, in totaal 60 kilometer. Een paar zaken vallen op. Op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... bij knooppunt Amstel. De rechterrijstrook is dicht. Het is wat drukker op de A20 in beide richtingen... bij knooppunt Kleinpolderplein. had te maken met een aanrijding op de A13. De weg is daar vrij... En de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Er staat bij Strandhorst, vijf kilometer na, na een ongeluk. Maar ook daar is de weg vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Terug naar Groningen. Daar is de persconferentie afgelopen van de Veiligheidsregio Groningen. Rink Kamer die is daar en die staat als het goed is. Rink, naast de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Dat klopt, hij is voorzitter van de veiligheidsregio in de provincie Groningen. En Natuurlijk als burgemeester van de grootste stad in de provincie. Uh, vannacht uh, de hele nacht uh, bezig geweest, overdag geslapen en heeft ons nu weer uh, bijgepraat. De persconferentie was redelijk gematigd, geen paniek. Is het gevaar nu geweken? Er is ook geen uh, paniek en, en uh, als je daarover wil spreken, gevaar is niet geweken. Maar het gevaar in het gebied... Uh, Leek Tolbert is minder groot uh, geworden. Er is gelukkig minder neerslag ook gevallen dan uh, werd uh, verwacht. Dus die dijken hè, waar we de hele dag al over berichten, die, daar gaat waarschijnlijk geen water overheen? Uh, daar moeten we nog steeds wel rekening mee houden. We kunnen ook niet uitsluiten dat er een dijkdoorbraak plaatsvindt. Maar die kans is ook weer kleiner geworden. Onze zorgen gaan nu wat meer uit naar het Lauwersmeergebied. Uh, daar wil ik zo even opkomen. Even nog, nog bij Leek Tolbert. Er hebben ook heel weinig mensen gebruik gemaakt van de, van de oproep van u. Gehoor gegeven aan de oproep om het gebied te verlaten. Hebben die mensen eigenlijk achteraf gelijk gehad? Dat ze gewoon zijn blijven zitten? We hebben een oproep gedaan, mensen een advies gegeven. ze ook niet gedwongen om weg te gaan. We kunnen ons ook heel goed voorstellen dat men daar even wat tijd voor nodig heeft. We hebben natuurlijk hier ook de situatie van 98 in de provincie gehad. Gelukkig weten we wel dat er tegenwoordig meer noodberging is. Dus water beter kan worden opgevangen. Dat schade ook niet zo groot hoeft te zijn. We hebben vannacht wel dit advies moeten uh, geven. Blijven ook voorlopig dat advies nog uh, geven. Zijn ook bereid om mensen verder te ondersteunen. Sommige mensen hebben ook van voorzieningen gebruik gemaakt. Het is een handjevol, hè? Het is een handjevol, inderdaad. Anderen kiezen ervoor om nog even te uh, blijven wachten. En, uh, we begrijpen hun gevoelens. en We dwingen ze op dit moment dus ook niet om weg te gaan. Maar we adviseren ze wel. En, en zeggen wel, ja, er kan wel een situatie ontstaan... waarbij het vee wel in het water staat. En op een gegeven moment... Uh, Elektriciteit misschien moet worden uitgeschakeld. Vervoer in het gebied niet meer mogelijk is. Dus ja, dan heb je wel, krijg je wel een probleem. Maar u gaf hier ook aan dat dat probleem minder groot lijkt te worden. Dat is althans de inschatting. Toch heeft u gevraagd om militaire bijstand. En waarom? Dat was vannacht al uh, in de dus ook wat uh, nog zorgelijke situatie aan de orde. Uh, en, en dat is ook een bijstand die zich dus wat verder uh, uitstrekt. Uh, dat werd aangeboden uh, vanuit de Defensie en uh, op, wordt op dit moment ook al ingezet. Dus ik heb... Maar waarom was de situatie daar meevalt? Omdat men dus nu bijvoorbeeld al met uh, militaire. Uh, actief is, uh, met uh, vier tonnen uh, de waterschappen ondersteunt. Men heeft natuurlijk materieel waar in deze situatie... goed gebruik van gemaakt kan worden... Al op dit moment, maar ook bijvoorbeeld uh, als het gaat om uh, twee ambulances... Die, die kunnen dan op het moment dat er wel water staat... worden ingezet als andere ambulances niet meer kunnen rijden. Maar... Ja, dat, dat is dus handig. U, uw blik gaat nu naar het Lauwersmeergebied. Waarom? Wordt de situatie daar kritieker? Uh, daar is de situatie wat zorgelijker uh, geworden. Uh, we weten ook dat daar een recreatiepark is... met, naar onze informatie, van dit moment 70 woningen... die ook uh, bezit uh, zijn in deze uh, kerstvakantie. Uh, daar gaat het hoge water zich wat later voordoen. Uh, er zijn in de afgelopen dagen ook al maatregelen getroffen. Provinciale weg met zandzakken. De kazerne is... Uh Beschermd. We zorgen ook dat de weg bij Lauwers Oog uh, goed uh, vrij uh, blijft. Maar wij gaan vanavond kijken. We zijn die situatie ook goed in kaart aan het brengen. We komen vanavond opnieuw in uh, het regionale beleidsteam bijeen. Maar die mensen hoeven nog niet het huis uit, bijvoorbeeld, die vakantiehuisjes? Dat advies uh, geven we op dit moment niet. Maar we komen dus vanavond bijeen om ons nou, ook over deze problematiek verder te buigen. Hoe lang denkt u dat dit nog gaat gebeuren, dat gaat voortduren deze situatie? Dat heeft natuurlijk te maken met de weersverwachting, hoeveel je kunt spuien. Uh, wanneer ziet u een einde komen aan deze situatie? Ja, we hopen op dit moment dat het een kwestie van dagen is. Uh, er wordt verdere neerslag verwacht, maar niet in extreme mate. We hopen ook vooral later steeds beter te kunnen gaan uh, spuien, kunnen gaan lozen. Uh, eerst hebben we nog wel wat meer last van de wind die het water min of meer terugdrukt. Maar met name van latere momenten wordt meer verwacht dat we dan echt water uh, weg kunnen laten vloeien. Dus we hopen echt dat het een kwestie van dagen is en dan lijkt ook uh, schade op zich niet zo groot te zijn. U kent de bekende uh, ijsbanen die ook wel eens even een position onder water staan. Dank u wel, uh, meneer Rewinkel. De andere media staan ook op, uh, op u te wachten. Nou, de situatie uh, leidt zich dus wat te normaliseren hier. Zeker bij die dijk waar we de hele dag over berichten. Uh, het Wat spannender wordt het in het Lauwersmeergebied. Dat ligt daar wat noordelijker. Vakantiepark met 70 huisjes die bewoond zijn. Daarover uh, gaan ze vanavond weer vergaderen. En is daar nieuws over, dan horen we dat natuurlijk hier op Radio 1. Rink Kamer, dank je wel. En na zessen dan hebben we aandacht voor Friesland, hoe het daar is. Cosmonaut André Kuipers is al ruim twee weken in het ruimtestation ISS, twee weken is hij daar nu, en het gaat goed met hem daar, al hangt hij door de gewichtloosheid voor een groot deel van de dag ondersteboven. In het begin uh, is het wat uh, ja, desoriënterend. Ja, ja, we gebruiken alles. Het plafond, de, de muren en uh, uh, in het begin kan je dus dingen kwijtraken... omdat je gewoon op de verkeerde plekken kijkt. Maar na een tijdje wordt het gewoon. Als je op je kop hangt, dan, uh, dan is het plafond is de vloer geworden. En op die manier hebben we eigenlijk het uh, ruimstation dat nog vier keer zo groot is. En deze manier van leven verandert een hoop, bijvoorbeeld zijn smaak.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 We zitten nu in de nachtkant van de aarde uh, en uh, ik, had, ik dacht ik, ik ga nog even een mooie foto nemen van Nederland, maar dat was een beetje bewolkt. En het zuizen door de ruimte heeft ook zo zijn voordelen. Neem bijvoorbeeld het vieren van oud en nieuw. Uh, wij kwamen natuurlijk uh, uh, over de hele wereld uh, en uh, zeg maar elk uur is er wel ergens oud en nieuw als we de tijdzones uh, uh, uh, bekijken. Uh, en dat betekent uh, dat we ja, elke keer wel oud en nieuw konden vieren. We hebben de eerste felicitaties gedaan toen we zeg maar, uh, bij Nieuw-Zeeland waren. Vervolgens hebben we het echt gevierd toen het oud en nieuw was in Moskou. Toen zijn we gestart, zeg maar. En vervolgens ja, Europa en, uh, en uh, daarna nog uh, Houston. Maar toen was het bij ons alweer uh, zes uur in de ochtend. Maar we hebben het verschil manieren gevierd. Goed, nou dat klinkt allemaal buitengewoon gezellig. Je vraagt je uh, af, werkt deze man nog wel? Nou, er wordt er inderdaad gewerkt. Kuipers vertelt hoe een gemiddelde dag er voor hem uitziet. We hebben natuurlijk uh, het onderhoud, uh, reparaties. Af en toe moet er iets vervangen worden. Uh, experimenten. Uh, en natuurlijk ook gewoon onze, zeg maar onze vrije tijd. Uh, nou ja, vrije tijd. We moeten elke dag sporten. Uh, om in conditie te blijven, bijvoorbeeld. Uh, en natuurlijk uh, hebben we uh, onze, onze maaltijden en dat soort zaken. Dus het is, uh, ja, het is, het is redelijk veelzijdig. Ik werk in uh, alle verschillende modules. Uh, af en toe moet ik de zuurstof uh, uh, meten in het Russische segment. En uh, dan moet ik weer uh, uh, een iets uh, uh, opgaan bergen in een vrieskast in het Japanse segment. En dan doe ik weer experimenten hier in Columbus. Dus uh, we gebruiken het hele station. En af en toe even goed naar buiten kijken. Wat vindt hij nou het mooiste als hij vanuit dat ruimtestation naar de aarde kijkt? Wat, uh, een van de mooiste dingen is de zonsondergang. Uh, die, die gaat heel snel. We hebben dat uh, ja, 16 keer per dag. We hebben natuurlijk uh, de zonsopkomst en de zonsondergang. Want we gaan natuurlijk een anderhalf uur rond. En uh, dat is prachtig. Je hebt hele mooie kleuren die je daarbij ziet. Uh, wat ook uh, prachtig is, zijn uh, de woestijnen, uh, de, de, uh, de eilanden in de Stille Zuidzee. Uh, dus een heleboel verschillende plekken. En natuurlijk is het prachtig om, uh, om een heleboel plekken te zien van die je kent, waar je geweest bent. Uh, en natuurlijk Nederland, uh, ja. als er geen wolken zijn althans. En hoe indrukwekkend die natuur schoon ook is, André Kuipers ziet ook zorgelijke dingen. De gigantische milieuproblemen zijn voor hem duidelijk waarneembaar wat je ziet in deze, uh, ja, zijn bosbranden, je ziet uh, ontbossingen. Uh, dat soort zaken, die kan je wel zien. Uh, heiligheid boven grote steden, luchtvervuiling. Uh, ik vloog op een gegeven moment over de Amazone weer. En dan zie je, ja, prachtig oerwoud en hele grote kale stukken daar ook weer in. Uh, ja, dan heb je gewoon alweer het idee van, oké, okay, dat, dat is, dat is, ik kijk nu echt weer naar het probleem. Een enthousiaste André Kuipers, ondanks deze kanttekeningen over het milieu. Hij sprak vanmiddag met Rick van de Westelaken van de NOS. En dat komt ongetwijfeld ook nog op tv terug, is al te zien geweest en op nos.nl. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Martijn Nijhuis, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, u hoort het waarschijnlijk al. Niet alleen in het noorden hebben ze last van hoogwater. Ook in de kop van Overijssel staan ze op scherp. Daar is de balgstuw werking gesteld. Ja, door die opblaasbare stuw moeten onder meer gene muiden en zwollen... beschermd blijven tegen het hoge water. Het trok veel verslaggevers en dagjesmensen. U vindt het mooi, hè? Ik vind het prachtig. Ja, wat, wat, wat is er zo mooi aan? Nou, alleen al die hoge waterstand, het wilde de schuimkoop en dan die balg die omhoog komt. waar komt u vandaan? Ik kom uit Zwolle. En dan komt u helemaal speciaal hier naartoe gereden? Nee. nee, ik werk in kampen. En we zijn even tussen middag met de auto hierheen gegaan. De brandweer van Groningen gebruikt Twitter om het publiek voortdurend op de hoogte te houden. Ze werd rond half drie getweet. Mensen die stalruimte beschikbaar stellen of hulp aanbieden... niet bellen met de politie, maar met de gemeente Leek. Ook worden er foto's getwitterd van het doorsteken van dijken. Een verslaggever van Spits mocht samen met andere journalisten... de polder bij Tolbert in. En het nummer dat in het ME-busje wordt gedraaid stelt niet echt gerust. Het is een nummer van Billy Joel met de tekst... and we will all go down together. Op de site van RTV Noord een foto van een paard in een stuk grasland. Die lijkt wel te poseren voor de camera. Het hoofd mooi op zijn gedraaid. Het is het paard dat gistermiddag vertraging veroorzaakte bij het laten vollopen van de kropswolder buitenpolder. Wij leren heel wat polders. Nou, de dijk bij deze polder die zou om 12 uur s middags worden doorgestoken. Maar net toen de graafmachines wilden beginnen, werd het paard ontdekt. Het waterschap en de stichting Groninger Landschap zijn de hele middag bezig geweest het dier in veiligheid te brengen. Het is gelukkig wel gelukt. In Groot-Brittannië kampen ze met zeer harde windstoten. Volgens Sky News zijn windsnelheden gemeten van meer dan 87 mijl per uur. 140 km per uur dus. Op de site is een foto te zien van een grote bestelauto die van de weg werd geblazen. En er staat een filmpje op van een wolkenkrabber in Manchester die door de wind geluid maakt. Ja. Nou, zo klinkt dat dus een wolkenkrabber in de wind. Alsof je met je vinger over de opening van zo'n half lege fles beweegt. Oh, ik zou voor de zekerheid maar even naar beneden gaan dan. In NRC Handelsblad een bericht over Maxime Verhagen. CDA-voorzitter Rut Peetoom heeft volgens de krant eind vorig jaar verhinderd dat Verhagen partijleider zou worden. De eerste Kamerfractie had volgens de krant officieel gevraagd hem voor te dragen. Maar Peetoom weigerde dat. Ze vindt dat het CDA eerst zelf moet weten waar de partij voor staat. Van zei gisteren in Weekblad Elsevier dat hij geen partijleider wil worden. Maar dat wilde hij eigenlijk wel, hebben bronnen binnen de partijtop tegen NRC gezegd. In het Parool een foto van het Centraal Station in Amsterdam. Daar zijn de gevolgen van de schoonmaakstaking na één dag al goed zichtbaar. Het zijn vooral papieren bekertjes en servetjes die op de grond zijn achtergelaten. Ja, wel netjes in de buurt van de overvolle afvalbakken trouwens. Verderop een interview met Gadia Tagir Gighati, schoonmaakster in het bovenijziekenhuis ziekenhuis in Amsterdam... Toen ze tien jaar geleden begon met het werk, schaamde ze zich een beetje. En nu voert ze namens de FNV het woord bij de onderhandelingen. Ze heeft het over mensen die 12 tot 13 uur per dag moeten werken om rond te kunnen komen. We moeten rennen in plaats van lopen, zegt ze. En we hebben geen tijd om op adem te komen. Ook RTL sprak met André Kuipers vanuit het ruimtestation. Dat was te volgen via een livestream op de site. De vragen zijn ongeveer hetzelfde als die van de NOS. Het wordt pas echt interessant... Als het gesprek is afgelopen. Heel fijn dat je met ons wilde praten. Dankjewel. Graag gedaan. Tot ziens. Station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you. En de RTL zijn ze vergeten dat ze nog via internet te horen zijn. Dus we krijgen een kijkje in de keuken. Ja, leuk. ja Sorry, die vraag moet loopt ja, een nee. stotter. Maar ik wilde dat verhaal zeggen ja, Van het Gretsbaan en dat zo. Is dat is mooi. Loop je nog? Oké, okay, drie, twee. André, wat is nou, uh, uh, je hebt veel ramen daar, je kan veel uit het raam kijken. Wat is nou het mooiste dat je tot nu toe hebt gezien? Ja, de vraag wordt dus opnieuw ingesproken, zodat het interview straks wat vloeiender klinkt als het wordt uitgezonden. En de nieuwslezers lijken ook nog even hun mening te geven... over de uitzending van de NOS. Die van ons is leuker dan die van nou, hun. Ik vind hem inhoudelijker. Nee, maar ik vind hem inhoudelijker. Ja. ja. ja. ja. ja. De andere dat weet je allemaal wel zo'n beetje. Nee. Echt vrij leuker. Ja, dat vond ik ook. Dat ze even leuk, trouwens. Goed, nou, ik moet zeggen, Martijn... dit komt ons allemaal buitengewoon bekend voor. Zo gaat het ook bij ons, toch? Zeker regelmatig. Dit was het mediaoverzicht. Zometeen, na zessen, zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan Dordrecht, Friesland, de wateroverlast. We gaan het ook even hebben over het Nationaal Songfestival. We hebben weer zes kandidaten die namens Nederland mee willen doen. Tot zo, na zessen, zijn we terug. Sport op Radio 1.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 Dit is Radio 1.